Politici moeten een kwart van hun beloning inleveren, ambtenaren 12,5 procent. Alleen dan komen de eilanden in aanmerking voor het tweede steunpakket... van in totaal 370 miljoen euro. Het Nederlandse inreisverbod voor mensen van buiten Europa... is met een maand verlengd, tot en met 15 juni. Alleen mensen uit de EU, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk... mogen Nederland nog in, reizigers uit de rest van de wereld niet. Er geldt wel een uitzondering voor noodzakelijke reizen...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 De Universiteit Utrecht gaat onderzoek doen naar de uitwisselingspool van ambtenaren, de Algemene Bestuursdienst. De Tweede Kamer had om het onderzoek gevraagd na berichten dat falende topambtenaren via de pool weer bij een andere overheidsdienst aan de slag gaan. De Universiteit Utrecht gaat nu bekijken hoe de pool functioneert en brengt waarschijnlijk eind dit jaar verslag uit. Het weer: eerst veel wolkenvelden, in het noorden kan een bui vallen. Vanmiddag vanuit het westen meer opklaringen. Het wordt 13 tot 18 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en een paar graden warmer. De komende week droog, zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Boy, zitten die gasten van Toe wat in? Are you ready? Daar word altijd zo beeld van. Ja, het is toch prachtig? Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Ja, weet je, hart voor natuur, klimaat, voor je medemensen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ik krijg er echt ontzettend de kriebels van. Dan ja, moet je medicijnen ook op tijd nemen. Weet je wie ze ook een nekschot mogen geven?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 Dori, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer? Ja, is toch prachtig, jongens? Dit, dit alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind het uh, geen goede zaak. Ja, ik zie, je moet je strenger in de gaten houden. Het is even binnen. Goed, sorry, ik zit er wel aan de microfoon. Nee, je, je, je, moet, je moet niet te veel aan je microfoon zitten. Je nee. moet je goed zetten, voordat je de schuif overzet. Ja. Want je praat namelijk door een plastic zakje. Ja, klopt. En dat, dat kraakt nog. Ja, en die dingen zitten ze aan de chips. Nee, dat valt mee. Je zit niet aan de chips. Maar er zit een plastic zakje over de microfoon. Dat is om mijn bak een beetje te vangen natuurlijk. Dat snap ik allemaal wel. Nou, welkom bij dit radioprogramma. Ja, welkom. Jawel, de twee mannen staan weer tegenover elkaar. Ja, het is hengstebal bal. Het vandaag. is hengstebal. Closer. Nee, niet te dichtbij. Doe to learn from you. Nee, Nee, dat hoeft niet. Nee, dat was Hannibal natuurlijk. Hè? Nou, goed. uh, ja, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Zonnige is zonnig in Zandvoort. En uh, ja, we, we gaan er weer een leuke show van maken. We gaan niet te veel praten over het uh, virusgedoe allemaal en zo. Maar goed, ik hoorde vanochtend wel. Ik hoorde, wat was dit ook alweer? Er nauwelijks ziek worden en de ziekte bijna niet verspreiden. Maar volgens hen spreken de getallen voor zich. Kijk naar de opgenomen patiënten. Dat zijn er bij de volwassenen rondom de 11.000... Kinderen nog, nog geen tachtig. Overleden natuurlijk ook een paar duizenden bij de volwassenen, nul bij de kinderen. Is dat echt waar? Ik had juist begrepen dat er wel een paar kinderen waren overleden aan de, de virus. Ja, ja, ik ja. Uh, dus het allemaal, allemaal weer uh, berichten dat je denkt: wat, wat moet ik nou geloven? En dan hebben die scholen nou echt allemaal voor niks dicht gedaan? Ik bedoel, ik heb twee kinderen thuis zitten. Nou, die had echt wel naar school moeten gaan, vind ik hoor. Maar ja, goed. Uh, daar komen vast dan wel schadeclaims van, van scholen... die het weer terugbegeven aan de regering. Zo van, ja, dat was helemaal niet de bedoeling geweest. Daarna lopen we achter en we moeten meer geld om alles weer recht te trekken. Ik voel het allemaal wel aankomen. Ja, er is genoeg uh, paniekvoetbal gespeeld. Ik werk ja. het ook met mijn werk. Uh, die is gesloten. Yeah. En opeens, hals over kop, gingen we weer open. Oh. In de tussentijd niks veranderd. Er zeg maar, zijn oh. geen regels veranderd. Uh, uh, de maatregelen die we nu nemen, namen we voor die tijd ook. Dus... Oké, okay. maar dat waren al hele goede maatregelen. Destijds al, misschien. Ja, maar ja, waarom zijn we dan in de tussentijd in geweest? Ja, dat snap je dan ook niet helemaal. Nee, sommige winkels zie je dat ze echt de dingen heel goed hebben aangepakt... met uh, spatschermen en met de looprichting. Ik zag gisteren bij uh, het programma M zag ik een hele grote foto. Ik denk, hey, wat, wat, wat een bekende binnenstad. Tik is er al maar. En dan zie je hele grote pijlen op de weg... Uh, op, in de straat, waar normaal geen auto's rijden, zeg maar... een pijl uh, dat je aan de rechterkant moet lopen... en aan de andere kant dan links uh, lopen. En nee, Dan denk je, ja, daar blijven. En als je, zeg maar, aan de andere kant van de straat... als je daar uh, iets wil winkelen... dan moet je dus eerst helemaal met de, helemaal het einde van de straat... en dan mag je weer keren en dan zo weer die straat opnieuw in. Ja, je bent al een tijdje bezig. Maar dat geeft allemaal niets. Dat... Ja, ik, vraag, ik vraag me vooral of die wachtrijden... Ik liep gisteren langs de... Uh, uh langs de ijskaboer. Yeah. en daar stond een hele wachtrij voor. Ik denk, nou, oké. Okay. Maar dat is geen anderhalve meter. Dat nee. is vijftig centimeter. En je, zeg maar, als ik normaal in zo'n wachtrij zou staan... zou ik wel denken, jongens, hou eens een beetje afstand. Yeah. En ja, zeker in deze tijd is dat natuurlijk... Uh, maar ja, dan mogen we niet met z'n allen naar binnen. Maar ja, staan we buiten met z'n allen in een rijtje. Dat is nog gevaarlijker volgens mij. Nou ja, ik weet niet of dat nou echt veiliger is. Nee, nee, nee goed. Ja, die die 1,50 meter, 50, we roepen het maar. We doen het goed, hè? We doen het goed. Nou, echt, als ik met een centimeter rond ga meten, denk ik echt: klopt klop, geen kant gewoon. Maar ja, goed, daar zijn ze toch sowieso al mee bezig. Want de luchtvochtigheid en uh, dat soort dingen allemaal, nou ja, goed. Hoe verspreidt het zich door de lucht? En hoe ver komt het eigenlijk? Nou goed, dus uh, je bent voor mij achter, nou meer dan, denk ik, misschien wel 10 weken niet ja, geweest of zo. Ik, ik weet niet, ben ik nog na mijn wintersport hier geweest? Nee, volgens mij niet. Nou, dan, dan echt gewoon een eeuwigheid gedrukt. Dat is echt een heel andere wereld, hè? Ja. Ja. ja. Nou, goed. Uh, nou ja, straks meer. Dan ik nu ook weer de Zandvoortse berichten. En niet te vergeten, een stukje geschiedenis. Maar eerst even Oscar en de Wolf. Kill me in the light. And watch me go under. dramatisch runaway van Oscar and the Wolf dat is een Belgisch electro Ja, zo noemen ze dat, electro pop uit uh, Gent en dan uh, maken leuke muziek dus uh, met uh, Max uh, Colobine. heet hij echt zo? Ja, volgens mij wel als ik het goed lees. Oh, goed. hebben uh, meerdere hits gehad. En dit is er eentje van alweer van een aantal jaar geleden. Runaway dat deed met denken gisteren toen ik uh, al die mensen hoorde die zeg maar een uh, boete kregen. <laughs> ja, zou dat echt die een boete kreeg. <laughs> omdat nou, ik, Ja, sorry, ik moet er een beetje om lachen. Eigenlijk die boas kunnen nu zoveel betekenen in de maatschappij. Dat is natuurlijk echt zo mooi. ook gewoon. Ze mogen nu boetes uitdelen. En ze hadden een echtpaar ook in het park gevonden. En die hadden een taartje gekregen van hun een, van een ouders. En die hadden ze nou in onze winkel, is het een beetje te krap. Ze zullen we in het park gaan zitten op, op goede afstand. Dan kunnen we elkaar niet besmetten. En dan is dat helemaal volgens de regels. Dachten ze. Ja, ja. En toen kwam er een parkeerwachter voorbij. Oh nee, zo'n... Uh, was politieagent ook nog niet. Nee, nou, een Boa kwam voorbij. Nou, even meer respect. Hè. Maar goed, uiteindelijk. En die uh, gaf ze gewoon allemaal even een boete. Bij elkaar 1600 euro. Nou, die jo is hier al uh, voor de dag betaald geweest. Maar uh, ja, daar word je, daar word je zo pislink van. Van zoiets. Dat dus je echt denkt van. Echt waar joh? Dat heb je ook echt gedaan, gewoon als Boa. Ja, maar, ja, maar het mag niet. Dus. Nee, precies. Meteen optreden. Het ziek idee. Nou goed, Rutte, er is natuurlijk over dat, uh, dat hij volgens, uh, ja, dat volgens de regels uh, gereageerd had. Deze boa. Zeker. Nou goed, ik doe weer denken aan deze plaat. Ik zit wel eens bij een vriend van mij bij een winkel, ook voor de winkel in de zon. Dan zitten we soms ook wel eens met z'n vieren. Mijn fiets staat uh, los en ik hoef maar één boa in de vet te zien aanlopen. Ik spring op een fiets wegwezen. Ik zeg ook altijd, als we daar zitten, ieder voor zich hè? Ik heb zoiets van, ik laat me echt geen 400 euro aanpraten gewoon. Doei. Ik, ik, ik ben er vandoor. En je gaat. moet je ook gewoon aan de regels houden. Ja, dat is waar. Maar soms dan, dat, denk je, dan twijfel je toch je denkt Kan dit? Nou, nou, ik blijf nog even zitten. Ik het is vind, wel anderhalve mij. Het is wel samenscholing. Ja, ik vind de regels wel soms een beetje onduidelijk. Waar, ja, dat is waar, wat mag nou wel? Wat mag nou niet? Ja, klopt. Ja. Dus in elke gemeente ook weer anders. En de ene gemeente heeft het ook wat grotere gat in de begroting dan de andere. Dus de een zal wat sneller reageren dan de ander. Dat is toch zo. Ik bedoel, ja, ieder probeert te overleven in deze, in deze moeilijke tijd. Zeker waar. Goed, uh, wat hebben we vandaag al zoal uit... Uh... Ben jij veel aan het videobellen? Ja, wel steeds meer met mijn cliënt, ja. Ja. ja. En heb je ook vergaderingen via ja, video? Ja, één keer gehad. Ik moet daar wel aan wennen. Ja, vind je het fijn? Vind je het leuk? Nou, het is het zo'n uh, hapering op de lijn, weet je. Nu wil je even een, een leuke opmerking maken, maar dat, dat deed ik vroeg als in de vergadering. Dus het is de enige, enige bijdrage die ik lever aan zo'n vergadering. Nutteloze op, opmerkingen maken, waardoor het ijs een beetje gebroken is. Dus al die spanningen tussen die vrouwen. Maar met zo'n video gaat dat niet, want dan is het... Oh ja, wat zei je? Nee, laat maar. Laat maar. Ik, uh, ik, uh, ik luister gewoon wel. Dus uh, mijn bijdrage minimaal aan zo'n video. Uh, en jij? Ja, nee, ik word er, ja, ik zit de hele dag uh, thuis alleen um, een beetje te videobellen met iedereen. Ja. Oh, okay. met, uh, en dan in je vrije tijd ga je met vrienden videobellen. Ja, dat is een beetje hoe het leven er nu uitziet. Oké. Okay. Uh, ja, ik zag gisteren, mijn vrouw is ook wel aan het uh, netwerken en uh, alles, alle cliënten ook. Uh, doet ze via het uh, videobellen. En dan moet je ook stil zijn in huis. Want ja, uh, uh, uh, uh, gesprekken weet je wel. En, uh, in ieder geval, was dat ze gisteren in in een of andere pubquiz met collega's. Ja, nou, de, uh, al die initiatieven. <laughs> dan, een pubquiz en dan weer, uh, gaan ja. we weer met z'n allen vrijdagmiddagborrel doen. En uh, nou, noem het op. Ja. Um, leuk extraatje nu. Ja? Uh, je kunt namelijk uh, uh, videobellen met uh, alpaka's. Dat zijn, ja, dat is een soort lama's, weet je wel. Oh ja, in de, in de oh ja. Een alpakkenboerderij boerderij in veld die heeft het mogelijk gemaakt dat je tijdens je vergadering... gewoon een tegenbetaling een alpaca kan laten meedoen. Oké. Okay. Om je, uh, uh, ja, je videogesprek iets, uh, iets interessanter, leuker te maken. Uh, ja, een soort boerderij. huisdier haal je erin. Ja, daar okay. komt het eigenlijk om neer. De uh, alpakkenboerderij boerderij had al een... Uh, uh, ja, had het al moeilijk met uh, financiële zorg uh, voor, de, voor de beesten. Uh, ze vangen de, de beesten op. Um, en nu, uh, ja, vanwege de coronacrisis, konden er ook geen mensen op bezoek komen. Dus uh, hadden ze het helemaal zwaar. En toen heeft de uh, uh, Universiteit van uh, Amsterdam... Uh, die zei, hé, hey, maar uh, waarom, waarom gaan we niet hetzelfde introduceren... als wat ze in Amerika doen met geiten en kip? En kippen en Die doen het uh, daar ook mee. Ja, in Amerika okay. we, wordt dat ook veel gedaan. Huh? Uh, en uh, ja, hoe heet het? Uh, de, de Universiteit van Amsterdam was als de eerste die uh, een alpaca in hun vergadering hadden. Nou, en nu kunnen meerdere bedrijven dat doen. Uh. Het doet me wel denk ik. Pas er was er een of andere raadsvergadering waar ook een of andere uh, gek uh, had ingebroken. En die begon allerlei uh, dingen te roepen. Antisemitisme uh, dingen en uh, nou echt nare dingen. Uh, maar dit is zeg maar gewoon een, een alpaca die waarschijnlijk geen geluid zal uitstaan. Nee, ja, waarschijnlijk wel. Maar dat is gewoon... Dat zie je dus Vier collega's en een alpaca zie je dus in bed. Ja, ik heb er, Ik heb er een foto van. <laughs> nou, moet je er van de Facebookpagina. Dat wil dan moet ik wel even zien hoe het eruit ziet. Dat lijkt me nog wel weer grappig. Nou goed, dan, een leuke bekomstigheid is dat het schijnt dat KNVB-directeur... Eh, van de clubs, natuurlijk de voetbalclubs, heeft al gezegd... dat waarschijnlijk door deze virus, deze pandemie... zullen waarschijnlijk toch een aantal voetbalclubs het niet overleven. Heel triest... En voetbal is natuurlijk een van de belangrijkste sporten. En ik steun jij, dat heb, tot door en door. Heb natuurlijk. jij het nou gewoon over voetbal? Ja, ja, soms dan denk ik. Nu vind ik het wel leuk om het er even over te hebben. Als ze failliet gaan. Ja, als ze failliet gaan. Ja, sorry. Ja, het leed gemaakt dit. Eh, Tijd voor nieuwe muziek, dames. Biffy Clyro heeft een nieuwe serie uit. Celebrations of the endings. What the fuck. Echt waar? Since I found a medicine jar, now I can ignore all my troubles. I don't think I have the hope. Dabber up Het is zover. En we, we, we nemen afscheid. Door dus zo deze plaat. Nou, ja, doe even normaal. helemaal. Uh, Juran, doe. Uh, Damien Jurandu, om volledig te zijn. En dat heet namelijk uh, Arthur Aware. en uh, Het is een band, het bestaat uit meerdere mensen. Het is niet uh, één, uh, één stuk, nee. Het is samen met uh, onder andere Jenny Conrad en Eric Fischer... maken ze deze sfeervolle muziek. En ze komen uit Seattle, Amerika. Ja, daar gebeurt het allemaal. Blijven wel weg momenteel. Ik spreek uh, af en toe eens wat mensen die daar familie hebben zitten... en die zijn soms een halve dag op zoek naar voer. Omdat heel veel winkels gewoon dicht zijn. Ja, die gast woont in... Uh, in New York. Nou, leuk hoor. Daar wil je zijn. Nu ja, even, even niet. Nu, nu even niet. Nu even niet. Nu. Even niet. niet. Kun je helemaal niks zonder mij. Sorry, zit weer helemaal in mijn hoofd zit. Goed, Goed, uh, uh, vandaag een stuk uh, in de Telegraaf te lezen. Hoekstra, minister uh, Hoekstra van Ishii ook wel weer. Is hij niet van uh, Financiën? Uh, die zegt uh, zelf uh, dat uh, iedereen krijgt natuurlijk compensatie en de crisis moet bekostigd worden. En hij zegt: Dit moet toch niet straks door de gewone man betaald worden? Hè? Dat er straks ja, verhogen gaat worden. Ik, nee, dit nee. moet. Dit, andere bedrijven moeten, moeten worden opgehoest. Ik moest er een beetje op lachen, denk ik. Oh nee. Ja, dat moet niet door de gewone man worden betaald. Ja, ik, ik, ik weet niet, door wie anders. maar Ik hoorde het ook. Ja, de gemiddelde Nederlander krijgt niet de rekening van de coronacrisis. Tuurlijk krijgen we de rekening van de coronacrisis. Ja. Laat er even eerlijk wezen. Nee, er is een bedrijf in het buitenland die gaat alles bekostigen. Ja. Nou, ik, ik hoor wel geloof ik dat, dat er altijd weer bedrijven zijn die heel veel geld hebben... die uiteindelijk aandelen kopen van de, van de, de regering. Uh, uh, ja, de, de schulden, zeg maar. Dus dat geloof ik dan wel, maar ja, dat zal toch niet voldoende zijn. Het, het, het voelt een beetje als we bouwen een muur en zij gaan het betalen. Ja, zoiets, ja. Ja, goed, het is leuk om uh, ons weer gerust te stellen. Het is weer zo'n lekker populistisch gelulpraatje. Dat komt er eigenlijk een beetje op neer. Goed, jij kijkt de wereld in. En wat zie je? Ja, meerdere klanten en uh, medewerkers zijn zaterdag uh, bij Ikea in Haarlem gewond geraakt... Oh. Uh, ...nadat ze dachten dat ze hun handen netjes aan het ontsmetten waren. Maar wat bleek nou? Oh, oh mijn god. Ze hadden een foutje... <laughs> een van de medewerkers had waarschijnlijk een foutje gemaakt... ...en had per ongeluk gootsteenontstopper in Jezus. de ontsmettingsmiddel gedaan. Wat zie je um, Politie en ambulancepersoneel uh, zijn ter plaatse geweest. Twee personen bij de, het waardehuis hadden uh, last gekregen van hun handen en uh, ademhaling... na het gebruik van uh, het vreemde handjauw. Uh, de twee klanten en uh, de medewerkers van het bedrijf... zijn vervolgens plaatselijk behandeld door het ambulancepersoneel. De fles was uh, bijgevuld door een schoonmaakster... Uh, uh, die de Nederlandse taal niet helemaal beheerst. Dat, dat krijg je niet aan het werk willen. Dan krijg je dat andere mensen het overnemen. En de fles... Uh, ja, die, ja, de flessen bleken uh, door elkaar gehaald te zijn, uh, zegt uh, een woordvoerder van de politie. Ja, uh, ja, ja. Nou, Ikea voelt zich natuurlijk schuldig en uh, uh, ja, vinden het heel vervelend en bla bla Knulligheid de top, hè? Dan denk je echt, uh, alleen maatregelen hebben getroffen om mensen juist te beschermen. En dan uh, staalde je op met echt hele heftige dingen gewoon. Nou ja, goed, uh, laten we hopen. Ik ga, wat deed je dat trouwens bij Ikea? Hè? Dat is ook even de vraag. Nou ja, ik had gewoon even zin om lekker... Uh, ja, oh, je was er even aan toe. Ik merk wel, ik merk wel, ik verkoop natuurlijk als tweedehands meubeltjes, dat dat wel, uh, dat gaat wel goed. Ik heb niks te klagen. Ik merk nee, dat heel maar... veel mensen achter, toch achter de computer zitten en nou, ja, ik zit wel eens tegen die stoelen aan te kijken. Wel eigenlijk wel een andere stoel. Nou, ben nou, ik, ik nou, we ook even heel, kijken op ik, internet. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, uh, mede omdat mijn, uh, uh, mijn huisgenoot, die, uh, die heeft een ander huis uh, gevonden. Dus ik heb het huis weer, uh, uh, ja, ik ben weer koning te rijk. ja. Um, en ik merk toch ook dat je dan op een gegeven moment denkt: van... Nou, ik, uh, ja, ik, ik heb de helft van mijn spullen uit mijn huis gehaald. Yeah. Want mijn huis stond veel te vol, dus dat is allemaal zo pop yeah. uh, ik, heb, uh, ik ben kamers aan het omgooien en zo. Ik, uh, dit, de keuken dit, is nu de kamer en de kamer ja, slaapt gewoon. Ik heb uh, leidingen yeah. omgelegd yeah. en zo. Ja. Dat, uh, ja. Ik slaap tegenwoordig in het toilet. Ja. Het is wat klein, een beetje klein. Ja. Ja. Maar uh, ja, okay. nee, dat, uh, maar, maar nu zit je te denken: er ja. moet toch wat spullen bijkomen? Nee, nee, nee. Dat niet. Dat niet. Nee. Oké. Okay. Oh, moet juist wat meer naar de kringloop? Ja. Hup, weg met al die zooi. Nou, ik spreek die jongens van de kringloop en die hebben genoeg aanbod, uh, had ik begrepen. Ja, dat Dus is die ook zijn ook wel weer wat kritischer geworden. Dat is ook mooi, hè. Toch wel een luxe probleem niet allemaal weer. Goed, we doen even een stukje muziek en na de muziek straks de Zandvoortse berichten. Ik ben benieuwd hoe is het met de politiek hier zandvoort. Is het alweer een beetje rustig? Nou, we kijken er straks even naar. Eerst maar even een nieuwe single van de killers. Caution. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she sees. Mama was a dancer, and that's all that she knew. Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. zijn berichten. Oh, heerlijk om de gitaar zo los te gaan ook gewoon. Hè? Oh ja! De Killers Caution. Voorzichtigheid is geboden. Neem afstand en spoel je... Ja, maar die al die tekst ook. Gisteren ook. Ik werd helemaal geïrriteerd van. Rutte, die het erop dan alweer in het uh, gesprek met de minister-president zijn woordje doet. En dan heeft hij echt zo'n zo wanlijder die hij gewoon uitrolt. Zo handen was uh, dit en dat en uh, niet op bezoek en blablabla uh, bla, bla, bla. Ja, nou weten we. wel. eens even lekker op, je gast. Goed, het is uh, alweer half negen geweest. En het is tijd voor de Zandvoortse berichten Groep 8, uh, de Oranje Nassenschool. Die, uh, ja... Die, zeg maar, die, die moet weer naar school natuurlijk. Afgelopen maandag is dat gebeurd. En de lerares die was zo een beetje, die maakte zich zorgen. Die heeft zelf astma. Die heeft gezegd van ja, leuk dat die leerlingen straks bij mij in de klas zitten. Maar ik heb astma. Ik heb, ben natuurlijk wel een zwakke schakel hier. straks heb ik het pakken. Dat had ze ooit eens gedeeld met uh, dominee Vrijhof. En uh, meneer Vrijhof zei van nou. Ah, ah, joh, maak je niet zo druk. Als kom je bij mij in de kerk. Joh. Ik, heb ruim, ik heb ruimte genoeg. Ik heb uh, openbare toiletten. Ik heb alles. Dus dan kom je gewoon bij mij. Ik heb ook een digibord. Ik ben helemaal met de uh, tijd meegegaan. Dus dachten ze van, misschien moet ik dat doen. Dus sinds uh, afgelopen maandag krijgen ze les dus in de school. En daarbij krijgen ze natuurlijk wel ook meteen uh, christelijke op, uh, opvoeding erbij natuurlijk. Dus ook een goed tegengeluid voor het islam, denk ik altijd weer. Maar goed, dit is goed geregeld. Twaalf stoeltjes en uh, uh, tafeltjes hebben ze staan op afstand van minimaal vier meter. En dan gaan straks kijken of ze straks twee keer zoveel leren kunnen plaatsen. Dus dan lopen ze al gauw op naar de dertig. Wat ze normaal al hebben, dus het wel goed. Dus uh, leuk. Deze juf kan met een geruch, gerust hart naar school gaan. School gaan? Uh, nee, uh, naar de kerk gaan. Sorry, vertel. Om les te geven. Om les te geven. En, maar is dat dan zondagschool? Nee, dat zou je bijna denken, ja. Nee. Ja, de chaos in de Sanfordse politiek is compleet. Ja. De bestuurlijke crisis die vorige week ontstond uh, tijdens de uh, voortzetting uh, raadsvergadering. Uh, kwam uh, mede omdat er geen uh, coalitieakkoord is. Maar uh, slechts een raadsprogramma. Uh, daardoor kon uh, OPZ het uh, door PVV D66 en GroenLinks uh, ingediende... Ja, het is uh, een amendement. Am me ja. Amendement. Ja. Over het gebruik van het uh, extra toegangswegen naar het uh, circuit Zandvoort uh, mede ondertekenen. Zodoende ontstond er uh, uh, een meerderheid in de raad die voor het... Uh, ja, we Ja, we Ja, snap je het een... af... ja, dus ja. Een... We nog? Ja. ja, ik snap het nog. Maar goed, het is, het is nu uiteindelijk. Uh, uh, hebben twee mensen afscheid genomen, geloof ik. Yeah? Als ik laat op de Zandvoortse krant. Uh, jo Beersen heeft ontslag genomen. Het afgelopen week ontstaan uh, omstandigheden. Kan ik nauwelijks. Heb ik nauwelijks invloed. En hij uh, nou hoopt zelf dat er gauw een oplossing komt. Dit is een hele aparte uh, weg die ze in één keer inlopen. Dus uh, nou ja, goed, er is altijd wel iets meer te doen. Dus goed, Demissionaire uh, College is er nu, geloof ik. Hè? Zo noemen ze dat toch, geloof ik. Ja. Een beetje op de Ja. Zoiets is het. Goed, er komen meer uh, fietsenstallingen rondom de stations. Uh, uh, de gemeente, bij de gemeente Provincie. Uh, de gemeente heeft bij de provincie een subsidie aangevraagd. voor extra uh, fietsenstallingen. Maandag uh, worden tijdelijk uh, rekken geplaatst. Uh, Samen met Prolo hebben ze een plan ontwikkeld om uiteindelijk het verdubbelen het aantal fietsrekken. En uiteindelijk uh, staat er een fietsenstalling bij het station. En daar is stuin, staat een of andere schuine kap. En dat, dat fietsrek staat schuin. En dat werkt helemaal niet. Dat, dat wordt gedraaid. En bij de elster komt er overdekte stalling. En ook in de verlengde haltestraat komt er ook aan weerszijde van het spoor 2 nieuwe. Dus er nou, wordt goed geïnvesteerd in uh, fietsenstalling. Belangrijk, want ja, goed, er is niks gebeurd in mei hier. Wat wel de bedoeling was. En dat, daar is dat natuurlijk in de toekomst wel, uh, wel nodig. Uh, ja. Ja. ja, vertel. Het, het stralende weer van uh, afgelopen zaterdag zorgde voor een ouderwetse drukte in, uh, in het dorp. Uh, met aangekondigde versoepeling van de maatregelen... Uh, nam menig standliefhebber alvast een, uh, een voorschot. Uh, ja, ik moet eerlijk zeggen, er staat een foto bij in de krant. En dan denk ik, het is druk. Nou, als jullie dit druk vinden, dan... Uh, ik vind het... Uh... Ik vind het niet zo druk hoor. Nee, nee, nee, nee, er zitten wel wat mensen op het strand. Maar, uh... Je krijgt je krijg een beetje twee verhalen. Hè. In het nieuws hoorde je dat het in Zandvoort helemaal uit de hand is gelopen. Dat er veel mensen naar Zandvoort gingen. En uh, nu lees je in de Zandvoortse krant. Nou, het was uh, aardig op gang gekomen. Het was een goede generale repetitie. Leest je dan. dan denk je van, hé, hey, de verraad ligt dan ergens in het midden, zeker. Nou ja, hoe weet het? In Amsterdam hebben ze natuurlijk het, uh, het station uh, uiteindelijk afgesloten. Ja, afgesloten. Ja. Omdat, het, uh, te druk is, uh, omdat het te druk was richting. Uh... Maar ja, wat is te druk? Dat is een beetje de vraag. Ja. Uh... Ja, misschien moeten we dan toch hoepel, hoepels gaan uitdelen die ze dan moeten dragen. Weet je of vroeger had je van die hele grote jurken. Misschien, moet, ja, die vrouwen zullen niet die jurken meer aan willen. Maar dat ze gewoon zo'n zo grote hoepel om zich heen dragen. En dat, dan kunnen ze gewoon afstand houden. Ja. En dat, op maar die dat manier je, mag je alleen naar Zandvoort komen. Moet je hem wel met een soort stang vastmaken. Niet ja. met van die touwtjes. Want dan. Ja, dan kan je even goed nog. Uh, ja, het ja. moet echt uh, een, en, een star iets zijn. En, en dan moet het dus een, een, een hoepel zijn van drie meter. Ja, ja, ja klopt. Doorsneden. En die, ja, nou probeer dan maar eens op, op pad te gaan. Dan ben je wel rustig. Dan ben ik je sowieso, als je de winkel in gaat dan moet je verplicht moet je een winkelwagentje meenemen. Ja. En dat, dat brengt je al uh, op een lager tempo. Maar sinds kort kom ik dan ook ergens. Dan moet je een winkelmandje meenemen. En nou, dan loop ik met het winkelmandje. Denk, nou ja. En een winkelwagentje? Nee, dat niet als twee. Nee, Dan ga je helemaal langzaam. Doen. Het winkelmandje doe ik meestal over mijn hoofd. Ik denk, nou, dat is dan bedoeling. Dat beschermt we dan ook misschien een beetje. Maar goed, verder uh, als we het nog over winkels hebben. De winkel van Zinkel in de Haldenstad is weer geopend. Ze, maken in, uh, ze hebben in, gesloten, in een gesloten periode hebben ze mondkapjes gemaakt. Ze hebben keuzes uit 30 prints. Ze zijn 5 euro per stuk. En de opbrengst gaat naar een goed doel. En ze zijn van 100% katoen. En ze hebben ook een opening voor een filter. En nou, goed, uh, uh, ja, goed. Ja, leuk. Um, en zelfs, het, oh ja, grappig. Het bekendste beeldje van Zandvoort. Het mannetje van Faccade, dat ook op de Waar heel veel over te doen is geweest. Hè? Op een gegeven moment werd hij weggehaald. Dan dachten mensen dat hij ontvoerd werd. Toen werd hij gerestaureerd renovatie. En er werd de politie ook helemaal ingeschakeld. Maar goed, die draagt nu ook een mondkapje ter uh, stimulans. stimulans. Dus dat is wel mooi. Goed, tot zover de Zandvoortse Berichten. Tot zover de zandvoort Zandvoortse berichten. berichten. Volgende uur hebben we veel meer. En vandaag doe ik ook weer een Goedemorgen Zandvoort. En dat begint dan om 11 uur, na een schoonmaak hier in de studio. Dus dan weet je dat gewoon alles bijna weer zoals van ouds. En dat zien wij graag. Een nee, man van structuren. I'm feeling like I'm myself no more my own metaphor so caught up in a mystery On my way back home. Where the sun is always dancing through the rain. Where I can stay. I'm going round and round and round and round. I, I always find my way back home. Oh, ze blijft zo naïef ook en zo mooi. De Ilse de Lange way back home. Ja, ze zullen de weg terug ooit vinden. Nee, want we gaan naar een nieuwe maatschappij, de anderhalve meter maatschappij. Na deze pandemie, deze crisis, het de, de, de, zijn zware tijden, hè? Rare tijden. Uh, we komen er samen wel uit. Uh, we leiden wel samen. Uh, Jij leidt je ook oh. zo. Ja, nou gaat het zo'n tijdje door nog toch? Ja, ja, ja. Ja, dat komt ja. Maar wel. samen komen we er bovenop. Bovenop. Hou vol. Alleen samen kunnen ja. we dat doen. Ja en dan zet je de televisie aan. En dan meestal één, twee of drie. Dan zet je hem aan. En dan tel je gewoon de secondes dat het, het woord weer tevoorschijn komt. Ja. Meestal in de tweede zin zit het in. Helemaal. Dat is echt. Uh, je dat gelooft het gewoon niet. Het woord. Het woord. Ik ga het woord niet zeggen. Het woord dat niet gezegd mag worden. Ja, precies. Eerst was het Trump, maar dat kunnen we nu gewoon zeggen. Die heeft ja. van die hele mooie uitspraken. Dat vinden we toch altijd wel leuk relativerend. Ja, uit het grote land. Dat je denkt, van, die moeten toch wijzer zijn. Maar nee hoor, dat zijn ze niet. Goed, het is kwart van negen hier in Zorgsantwoord. Uh, Jolande heeft daar plaats afgestaan. Ja. Aan die jongen ja. is uh, met pensioen, helaas. Ja, ja We dus, uh, hebben de weg moeten doen. Ze is ook heel oud. Ja, nou, het is ook wel een groot risico natuurlijk. Ja, ja. Want ja, hè. Uh, yeah. Straks dan uh, valt die gewoon van de tafel af. En dan, dan, dan, kut, moet, wat moeten we daar nou mee? Nou goed, nee, die is volgende week gewoon weer. We wisselen een beetje af. En, ja, uh, ik, ja, voordat dat nou, ik hier de macht heb natuurlijk. Want ik heb hier de knop. Uh, uh, ja. Dus ik mag gewoon blijven elke keer. Ik, uh, volgende week sta ik gewoon op jouw plek. Oh, dan heb je de kussens gedaan. Maar die cursus wordt wordt gegeven. Nou goed. Op afstand. Op afstand, ja. nou, we proberen hem dan maar. Goed, vandaag een stukje in de krant te lezen over Daisy Boutersen. De first lady van Daisy Boutersen. Die schijnt uh, iets te maken hebben met een diamantroof. O oh jee. Ja, dat gaat over Claudia Griffin. Die heeft op internet een filmpje gezegd... dat uh, een diamanten zijn uh, ontvreemd. En zij heeft ooit met de uh, first lady van, uh, van Suriname... Ik zit even te kijken hoe ze ook alweer heet. De dame van uh, Daisy Boutersen. Uh, waar staat er nou? Nou goed, mevrouw Boutersen... Daar heeft ze ooit eens mee gepraat dat ze dus diamanten had. En dat zijn echt hele grote diamanten. Het schijnt dat ze daar heel veel mijnen hebben, daar in Suriname. Hè? Dat is heel veel Delven. Maar in ieder geval, en die diamanten zijn gestolen door haar... in samenwerking met wat mensen. En uh, er, zijn, er is geen bewijs van. Het is al eigenlijk haar woord tegen het woord van Ingrid uh, Boutersen. En daar komt nu onderzoek naar. Er wordt van Hoogrand wat tegengewerkt. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat eigenlijk het bedrijf wilde overnemen... En dat wilde deze Claudia Griffen niet uit handen doen. En dan had ze ooit gezegd... nou, dan pakken we het op een andere manier wel over. Gelukkig, Surinaam komt altijd weer in het, positief in het nieuws. Ja. Dat zie je altijd weer. Deze ja. bouwters hebben natuurlijk alleen maar goeie, goed werk gedaan de laatste tijd. Iets met drugs en zo. Een decembermoord. Nou goed, dat vergeten we gewoon. Dat vergeet we gewoon. Nou goed, de wegzak volgt nog Uitspraak doet uh, op 27... Uh, mee komt er uitspraak over de zaak. Goed, vertel. Ja, en een aannemer in Amsterdam heeft per ongeluk een uh, natuurproject. Uh, voor onder andere uh, uh, meer bijen, vlinders, libelles en uh, vleermuizen vernield. Willen we meer vleermuizen? Uh, dat willen we niet, dacht ik hoor. Maar... Nee. Uh. Een uh, ecoloog van de uh, gemeente en uh, tientallen buurtbewoners hebben dik uh, twee jaar gewerkt aan uh, twee natuurvriendelijke oevers in het uh, uh, gijsbert Be Gijsbrecht en Amstelpark in het uh, uh, stadsdeel Buitenveld. Een deel uh, daarvan is uh, nu weggemaaid door de, door de aannemer. Het gaat, uh, uh, naar verwachtingen, twee jaar duren voordat de fout weer hersteld is. Oh, mijn god, die gooskou, de rest van ze al even betalen hiervoor. <laughs> dat moet het kunstmatig weer tot stond worden gebracht. Nou, nee, goed, dat heb je eerst te maken met CO2, dan heb je dat onder controle en dan ga je zo'n heel veld wegmaaien. wat de. Oh! Ja, weet ik veel, joh. Je kan echt tegenwoordig. Je, je zet een stap in. Je hebt al een, een. of andere beschermd dienst. heb je uitgeroeid. Want ja, toevallig op die plek zat een of ander klein rupsje of toestandje. Dat heeft deze man dus de, gedaan. Nou, de gemeente ik, heeft al 120.000 euro uitgetrokken. voor, de, voor het project. Ja. Yeah. En de schade ligt naar schatting tussen de 5.000 en de 10.000 euro. Zo. Nou nou ja, goed, dat valt wel op. Hij krijgt vast van de regering, eh, van de staat, krijgt hier de onkostenvergoeding voor dit. Nou, ja, verder, ja, het schijnt dat de vliegmuis in Nederland sowieso niks te maken hebben met dat uh, virus, hè. Dat, schijnt, uh, dat soort in Nederland heeft er niets mee te maken. Dat is een soort wat uit, uh, uit China komt. Goed, nou, we doen even muziek hier op de zender. Even dansbare muziek. Nee, we doen even eerst een gitaarplaat. Even vloeken. Heerlijk. Ik ben nergens tegen, hoor. Af en toe. Af en toe. Oké, okay, hier sport! Girls, we zien er wel zo uit. Ja, yeah, lekker opstandige wijfies. dream wives heet het? Weet niet, als je thuis komen, als dit soort, dit soort vrouw op de bank zit. Dan word ik een beetje verlegen en dan denk ik van, nou, een andere keer? Zou we een andere keer kunnen afspreken? Dit is jeze, wel iemand feest on dame. Maar goed, dit is een nieuwe plaat die heet Spon en dat doet bedenken, want er was er ooit een andere band die dat ook al heeft gemaakt. Sports, dat waren die Viagra Boys. Ja, met deze dames heb je Viagra niet nodig. Maar die was echt, ik moet hem, ik moet hem gewoon even laten horen. Die is wel heel grappig naam. Sports! Ook een beetje punk rock is dit. Sports! En er zit een clip bij, daar word je nog steeds blij van. Die het echt zo'n gozer in een jogging, joggingbroek. Die gewoon echt een paar dagen niet heeft geslapen. Die ongeïnteresseerd met de microfoon over de tennisbaan heen loopt. En dan mogen mensen met een, ja, met een racket en met een bal op hem losschieten. En die krijgen regelmatig dan ook ballen tegen zijn hoofd. Dus zijn bril komt van zijn neus. Het is ja, grappig. En hij zingt daar ongeïnteresseerd. Sport! De Viagra een aanrader. Mocht je nog even op YouTube gaan googelen, dan moet je die gewoon even doen. Dat is leuk om even de sport te relativeren. Het loopt alweer tegen negen, 10 minuten voor negen. Straks na tien is het ook goedemorgen. Uh, nee, nee, sorry. Een uh, uh, stukje geschiedenis. Het is vandaag 16 mei. En we hadden het vorige week over. Jezus, we hadden het over brand, geloof ik. Hè? Dat hebben zich weer een. Ja. Uh... Yeah. Wat een uitgebreid kopje eh, met branden. Nou, er is nu weer een uh, kopje met branden. Dus dat is, uh, nou ja, het is bijzonder dat in de geschiedenis zoveel brand is geweest. Dat is echt ongelooflijk. Daar nou, straks meer over. Eerst nog even een stukje in de krant te lezen. Uh, Schiphol mag uitbreiden. mits ze groener en stiller gaan worden. En uh, ze, sowieso gaan ze de, noem je dat, de, de vluchten uit, uitbreiden van uh, 500 naar 600 bewegingen. En ik kan me er wel iets bij voorstellen, daar is een markt voor. Ja, logisch. Als je de vliegtuig eh, nou, minder dan de helft vol zet... dan moet je meer vluchten gaan aanbieden. Anders kom je er gewoon niet uit natuurlijk. Ja, van 500 600.000 vluchten per jaar. Ze moet even uit die uh, uh, dip komen. En dan schijnt het helemaal weer vlot getrokken te kunnen worden. Het blijkt uit onderwerpen luchtvaartnota 2020-2050... die vrijdag bekend werd gemaakt uh, lange termijn visie. Ook de opening van Ladystad Airport voor vakantievluchten blijft overeind. Schiphol zegt in reactie op de huidige crisis... te maken uh, met matige Groei. En uiteindelijk ze hadden een plafond van 540 starts en landingen. Maar die mogen ze loslaten als ze groener gaan uh, vliegen. En ze hebben een nieuwe soort techniek bedacht, waardoor ze nog dichter op elkaar kunnen vliegen. En als ze dichter op elkaar vliegen, zijn ze schoner en stiller. Ik heb geen idee. Heeft dat te maken met die chemtrails, denk jij? Ja, dat heeft Dat heeft idee. daarmee te maken. Die chemtrails die worden zeg maar ja, eerst. Dan, dan hebben ze per vliegtuig minder. Van die chemtrails nodig. Yeah? En dan, uh, kunnen ze, dan dekken ze beter af, zeg maar. Okay. Met meerdere vliegtuigen dichter op elkaar. Dus dan wordt het een beter gebied. Dus dan hoeven ze minder van die chemicaliën per vliegtuig mee te nemen. Oké, okay, nou goed. Ik denk zelf dat ze gewoon eerst met chemtrails eroverheen gaan. Dat iedereen versuft is en de, de lawaai niet hoort. Nou goed, ze zijn ook wel bezig met uh, elektriciteit. Uh, met snoeren vliegen en zo. Maar dat, dat gewoon, daar heb je gewoon heel veel snoeven nodig. Om gewoon dat ja. ding in de lucht te krijgen. Nou goed, uh, heb jij nog iets uh, wat... <laughs> nee, <laughs> ik ben suf geluld zeker. Nou goed, straks uh, natuurlijk uh, nog een aantal berichten. Maar eerst even hier, zijn we hier uh, een beetje dansbare muziek. Je kent natuurlijk allemaal Happy. En die andere vrolijke plaat, dit is een opvolger van. Feels in love in California, dreaming, dreaming, dreaming. Yeah, touching the stars and then dragging them down to Earth like California. Feeling, feeling, feeling. Oh, now what you do? are you doing? You're proud to tell the truth. Yeah, down on the beach, I'm staying out late for you. Ik vind hem bijna niet zo catchy als uh, happy. Uh, happy. Jij vindt hem niet. Nee, nee hij nee. blijft nog niet in mijn hoofd zitten. Dus uh, nee. Happy was echt zo, je hoort hem één keer en uh, je hebt de rest van de dag het nummer in je hoofd. Ja, dat is waar. Dat moet dit er misschien even groeien. Uh, groeien. Summer Feelings heet het. Het is van uh, Lemon Stella Futing Charlie Perch. Perch. Ja, hoor je dat microfoontje. Goed, het is uh, Toebakleef. Uh, het loopt tegen 9 uur. Uh, nou ja, we kijken even de, het, het zonnige wereld in. Ja, nou ja, hoe het? Veel uh, uh, buiten uh, de kappers zijn natuurlijk weer open. Ja. En uh, ja, we gaan nu uh, ook uh, de tattoo shops en uh, andere contactberoepen. Die, uh, die gaan ook eerst uh, uh, weer open. En ja? uh, Ze zijn allemaal uh, flink aan het uh, experimenteren. Uh, hoe ze uh, um, ja, die dingen kunnen uh, ja hoe ze alles veilig kunnen doen. En uh, de tattoogrot in uh, Rotterdam die, uh, die, uh, die is inmiddels weer open. Maar die, heeft, uh, uh, die had al uh, proef gedraaid met een van de, de vrienden van de Ja. Uh, uh, de yeah. En uh, die heeft een, een, een, een vrij uh, ja, bijzondere tattoo laten zetten. <laughs> ja, ik zetten. Kring, voelde hem aankomen. Uh, die heeft namelijk uh, uh, nou, 2020 op zijn uh, benen laten tatoeëren. Yeah. Met daaronder een uh, wc-rolhouder met een wc-rol. Oh. Oh, ik, uh, ik zat zo'n bolletje, zat ik te denken bolletje? Ja, een bolletje van de, de, dat uh, virus. Oh, zo'n... Nee, het virus zelf. Nee, een wc-rol. Want hij, hij ergerde zich... De, de, de, ja, de man, ja, ja, ja. genaamd Rens, uh, uh, ergerde zich zo erg aan alle heisa rondom de toiletrollen en dergelijke, dat hij uh, zoiets had van, uh, ja, dat wil ik, uh, wil ik laten vereeuwigen op, uh, op mijn been. Uh, de man heeft al meerdere uh, rare tattoos. En, uh, ik heb ook een fotootje van de uh, van de... Uh, van de een tatoeage. Ja. Een mooie, mooie wc-rol op een oh, handje okay. met een 2020 erboven. Ja. Dus, uh, Hij heeft vast een hele verzameling van allemaal rare tatoeages op zijn lichaam, waarschijnlijk. Ja, Dit is niet is de eerste, want de eerste nee. is natuurlijk altijd dat moet iets bijzonders zijn. Ik bedoel, ja. Mijn vrouw zit ook al jarenlang te bedenken: ja, wat voor tatoeage wil ik nou eigenlijk? De hele tijd. En nou ja, toen had ze een afspraak gemaakt. Ja, toen kwam de lockdown. En, uh, maar ze, ze, ze gaat er een laten zetten? Ja, voordat ze net niet. Dat, ze zegt: straks ben ik bejaard, kan net nog. Ik zeg nou. Moet je wel opschieten. Ja heeft, ja, heeft hem net gezet en dan gaat hij hangen. Ja, daar, gaat, dus ja. daar moet je wel over nadenken. Ja, daar Van, je over hoe, na. hoe ziet het eruit als hij gaat hangen? Ja, dus uh, daar heb je ook speciale programma's voor. Uh. We, weet je ook waar ze hem willen laten zetten? Ja, de schouder volgens mij. Schouders. Ja, het het oh. zakt nog wel eens. Schouder, arm, schouders. Nou, onderarm. Nee, schouder. Dus dat beweegt nog een beetje zo over die arm. En dan zie ik er af en toe weer lopen met een pakblaadje. Denk, oh, daar komt hij nu. Nou goed. En ik heb beloofd, als zij er eentje zet, moet ik er ook eentje zetten natuurlijk. Dan oh, komt ja. er Yvonne Forever. Nee, is nog te gek. Ik heb er even over nagedacht. Eigenlijk wil ik op mijn rechterhand wel een sleutel 1415. Ik maak heel veel fietsen. En op mijn linkerhand wil ik een broodje met, uh, met muisjes, want dat eet ik heel vaak. Ik dacht mijzelf, echt heel diepzinnige theorie dit hoor. Met mijn rechterhand maak ik geld om links het broodje muisjes te bekostigen. Een broodje met muisjes? Ja, dat eet ik heel vaak. En gestampt muisjes? Nee, nee, uh... niet gestampt. Nee, gewone uh, muisjes, gewone muisjes. Weet jij serieus vaak gewone muisjes? Ja, gewone muisjes. Ik, ik dacht dat mensen dat alleen deden als. Uh, ja, niet de, die, nee, niet dat van dat een kind geboren wordt. Wat voor muisjes dan? Nou, gewoon normale muisjes. Zijn er normale? Ja, weet je, die op zijn paard zitten, noem je dat ook weer op zijn paard, noem je een. Nou goed, dat maakt niet. Uh, de ruiter, weet je wel? Gewoon dat gekleurde meisjes. ken je toch wel? Je zit me echt aan te kijken, zo nooit van gehoord. Nou ja, wel, maar voor als, als een baby is geboren. Ja, nee, dat zijn de, de bolletjes. Maar je hebt natuurlijk ook nog andere meisjes. Ik ga ze opzoeken. Ja, ga ze opzoeken, daar nou, goed. Dat is ooit waar ik mee begonnen ben. Dat is, dat is gewoon makkelijk, niet te veel over nadenken. Wat moet je nou in je mond stoppen? Nou, gewoon een broodje, is klaar en door. Nou goed, straks na uh, tien uur uh, uh, hebben wij een uurtje gewoon even non-stop. Dat heb ik altijd ook al ook keer toegelicht. En dan om elf uur, goeiemorgen, Zandvoort. Hier vandaan uit de studio. Eerst gaan we nog even op naar het nieuws van 9 uh, uur. Na 9 uur hebben we een stukje geschiedenis. We kijken even de wereld niet wat gebeurt. En door die jaren, het is vannaar uh, nee, uh, 16 mei.